Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Goedenavond, ik ben Kasper en dit is het nieuws van de NOS op 3. Donald Tusk is de nieuwe premier van Polen. Hij is voormalig voorzitter van de Europese Raad en kan nu een pro-Europese regering gaan vormen. Eerder vandaag kreeg premier Morawiecki van de rechtse PiS-partij niet genoeg steun in een vertrouwingsstemming. Pies is al acht jaar aan de macht in Polen en bleef bij de verkiezingen van oktober de grootste partij, maar zonder absolute meerderheid. Donald Tusk wordt waarschijnlijk woensdag beëdigd, morgen presenteert zijn partij de ministers. De Russische oppositieleider Navalny is weggehaald uit de strafkolonie waar hij zat. Waar Navalny nu zit is onduidelijk. Waarschijnlijk wordt hij overgeplaatst naar een andere locatie, want dat zat eraan te komen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp begin augustus is Nawani veroordeeld uh, wegens uh, terrorisme. En dat is uh, een straf die hij moet uitzitten in een uh, strafkolonie met uh, verzwaard regime. Nawani zit sinds 2021 in een strafkamp. Een paar maanden geleden kreeg hij 19 jaar cel bovenop de elf die hij al eerder kreeg. Frank de Boer is ontslagen als trainer van Al Jazeera. De oud-bondscoach was pas een half jaar in dienst van de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Al Jazeera doet het niet goed in de competitie waar het zevende staat van de 14 clubs. Minstens 14 oud-cliënten van een jeugdinstelling in Friesland... willen aangifte doen. Uit de rapport bleek dat er van alles misging bij de instellingen. Kinderen zaten soms s'nachts in een isoleercel... of werden in bedwang gehouden met geweld of pijnprikkels. Maar het doen van aangifte blijkt moeilijk. De 14 willen hun dossiers inzien... maar het duurt vaak erg lang voordat ze die krijgen. En ze zijn vaak incompleet. Je hoort een verslaggever van Omroep Friesland. Het Openbaar Ministerie gaat met eerst in gesprek... met de mensen die aangifte gaan doen. Ze willen ze een duidelijk... Beeld krijgen van de strafbare feiten. Bij Jeugdhulp Friesland vinden ze het jammer dat het zover is gekomen dat er aangiftes gedaan gaan worden. De stukken zijn belangrijk om te bepalen tegen wie ze aangifte doen. Het weer vanavond en vannacht kan nog een enkele vallen, maar meestal is het droog. Morgen eerst droog, maar in de middag vanuit het Zuidwesten weer regen bij 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort beleeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met menu. Jouw keuze. ZFM. Dit is Play It Loud Underground. Met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt.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 The Beatles hadden het over Lucy in the Sky met Demons. Mystique en er Lucifer in the Sky met Demons van... Een hele goede avond. Mijn naam is Ben van Rode. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Play It Out Live. Dit keer zonder Marcel. Die is een is Lekker op vakantie. En uh, ik ga het vanavond lekker helemaal alleen doen. Um, hello, welcome all international friends. The most of it will be in Dutch, unfortunately for you. But uh, that's better for me. Um, afgelopen vrijdag ben ik naar Gorgorod geweest... En ik miste een nummer op de setlist... De Destruction met Total Disaster. En dan de vernieuwde versie uit 2000. Um, volgende band. A request. Verzoekje. Verzoekje is uh, request in Dutch. Verzoekje. Um, all the way from Costa Rica. En we gaan naar een band luisteren. Hield. Um, ja. Mocht er iemand luisteren die concerten doet... of festivals doet... ga die band boeken. Die band wil heel graag spelen... Maar uh, ze zijn nog niet geboekt. En je gaat er nu lekker naar luisteren. Hier is HILT. Slash of the with a Ricycle the of ice Spare with the blood of immortals Harvest her eggs in the ice Stab on the chest of the ribcage Punch on her lungs and her arms Sparkling spirit and spear Sparks in the night for a spider Brush off the blood, riding on my brainwaves. Snugging saddle, beast in pack, running the dogs to sleep. Storming the chest and the ribcage, punching the lungs and the heart. Sparkling spirit as fear, slashing the night and the spike, the The Black Wizards van Emperor. Ja, sommige mensen willen meer dan één Black Wizard zijn. Die willen er gewoon twee zijn. Of meer. Nee, het komt uit een gedicht van uh, Mortys. En daar is het op gebaseerd. I and the Black Wizards. Het is geen uh, grammaticale fout. Het is gewoon bewust. En. Uh, ja, volgende nummer. Maar daar uh, zitten jullie voor natuurlijk. Doe ik het goed? Nee, ik moet deze hebben. Ja, het is voor mij ook nog allemaal wennen. Die, die. Die 1, 2. Hoorde je met Under a Funeral Moon? Dat was een van mijn eerste black metal deze trouwens. Niet mijn eerste, maar wel een van mijn eerste. Ja, we draaien veel black metal. Oké, okay, dan wat met dead metal. global minds, no The more blessing thoughts, tear are other lines Here's the commandments, rocked with lines Deep looking now, encraved upon this soul Modernity now echoes, throughout this world I'll shine in worlds, beyond the A legacy of say naar Mayhem met hoor oftewel Oe, Heerlijk om dat even te zeggen zo. Um, Mayhem Ze hebben een naam uh, van het nummer van Venom Mayhem with Mercy, dat wist ik ook niet eens ja, Soms lees je wat en dan vind je wat en dan. Mayhem bestaat volgend jaar alweer 40 jaar En uh, Ja Bijna net zo oud als ik uh, We gaan verder in Noorwegen met Enslaved. Nou. Dank u. Dat gaat niet allemaal wat op deze Sleeft met Wotan. Ja, ik blijf het oudere werk van Sleeft toch echt stukken beter vinden dan het uh, nieuwe. Heb je het wel al eens geluisterd? Nee. V vooroordelen. Downtime's uh, Voor de Doodheim's Guard. Met het nummer. Even achter op de CD kijken. Utopia Running Scarlet. Een van hun tweede CD is dat. Hele goede CD. Gaat het luisteren. Ze, luisteren. Ze klinken nu een laatste album. Ja. Het is even wennen. Je moet er even naar. Uh, aan wennen. Um, ik ga wat uitproberen of uitproberen. Ik ga naar het Metal Nieuws. Marcel is er niet. Dus ik moet het gaan doen. En dan uh, gaan we dit instarten.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 Het Metal News. Uh, de laatste twee headliners van Into the Grave zijn bekend gemaakt. Het zijn Fear Factory en Paradise Lost. Daar zijn nog 15 andere bands bevestigd. Te weten Arion, Avatarion, Brugeria, Conjure, Cryptra. Divine, Dimitri Seeker, Halosine, Mars, Red Sky, Nervosa, Orden Ogun, Even ademen. De Colester. Dowboys, het moet cowboys zijn denk ik. Ventures and Whiplash, al eerder waren Slaughter to Prevail. Flashcard, Arcopolis, Violence, hier kan ik niet uitspreken. Zwalfbard, Crystal Lake, Nanowar Steel, Hellrapper en Butcher al bevestigd. Into the Grave wordt volgend jaar gehouden op 7 en 8 juni. Natuurlijk in Leeuwarden, kaarten zijn 99 euro en zijn verkrijgbaar bij intothegrave.nl. Uh, Wakken heeft ook de laatste diverse bands aan de lijn toegevoegd op 6, op 6 december. Zijn Except, Bokoska, Dokken, Dear Mother, Alligode bevestigd. Terwijl vorige weekend ook al Testament, Armored Saint, Force, Vlogging Molly, Spiritbox, Zebrahead, Head, 4 Range en Oom um waren vastgelegd. Daar komen nog vele bands bij. Eerder waren onder meer de Scorpions, Ammonomart, Inextermo, Mayhem. Ik had het er net al over. Blind Guardian, Cradle of Vilt en Watteen vastgelegd, wakker Open Air. Vindt volgend jaar plaats van 31 juli tot en met 3 augustus. Hopen dat het niet zo een natte zooi wordt als dit jaar. Waarvoor heel veel uh, mensen met een kaartje werd gesommeerd om toch maar even terug te gaan. Dat is geen nieuws, dat was oud nieuws. Het Alcatraz Open Air Festival geeft ondertussen al heel wat namen voor volgend jaar bekend. En werden... Wauw, dat lees ik slecht. Nieuwe namen. Zo werden ongeveer de Roosjes, Danko Jones, Fleddy Milkley naar het festival komen er naartoe. Maar ook andere volgende bands zullen volgend jaar een opwachting maken. Pig Destroyer, Vengeance, Hippo Traitor, Ritual of Death. Jee, wat ken ik eigenlijk weinig bands. Ik ken best veel bands, maar... Er komen af en toe namen van mij, nooit van gehoord. Sepultura heeft besloten er een eind aan te maken. Het klinkt heel dramatisch, maar het is hoe de band het zelf verwoordt. In de afgelopen 40 jaar heeft de band hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. Maar gedurende de komende anderhalf jaar wil de band de loopbaan vieren samen met de fans. Onder de noemer Celebrating Life Through Death gaat de band de wereld rond, waar ook een viertal het viertal nog eens opnames gaat maken. Ik moet even de tijd in de gaten houden. Ja, dat gaat allemaal goed. 4 minuten 16. Bladadadad. In totaal zullen 40 songs in 40 steden worden vastgelegd voor een live document. Als eerste, als, als eerste is het Europese deel van de tour aangekondigd. De groep bevestigt voor de tweede editie het festival The Rock Service in Den Bosch. Het lijkt dus de laatste kans te zijn om de Braziliaanse informatie in Nederland aan het werk te zien. Uh, ze zullen samen optreden met Ginger Obituary en Jesus Peace. Dus dat zijn de support acts. Uh, la la la la la. Onlangs maakte Graveland ook bekend dat onder meer Karkas en Tudor naar Hogeveen komen. En vandaag zijn er weer een nieuwe line-up aan de line-up, nieuwe bands aan de line-up toegevoegd. Ja, ik lees het allemaal van de telefoon op. Uh, dus af en toe... Uh, uh, ja, dus dat. Nieuw op de poster zijn Necrophobic, Wolves in the Throne, Doel, Gaerea en Witch Cult. De line-up is nog lang niet compleet, dus, als je, meer aandacht... dus je kunt meer aankondigingen verwachten. Het Graveland Festival vindt volgend jaar plaats op 24 en 25 mei in Hogeveen. Hm. Hm? Oh, wacht even, ja, het gaat nog niet helemaal goed. We maken al heel veel foutjes, die hebben niet de helft we niet eens door, maar het gaat allemaal goed. Die, die, die, bla, bla, bla, zo, waar waren we? Eindhoven Metal Meeting is inmiddels weer achter de rug. Maar toch heeft de organisatie al nieuwe namen voor volgend jaar klaarstaan. En dat zijn onder andere Sfix, Anau Attract, In Nazarene, Shamash, Savage Gaze, Die Antiquist op het programma. Het zal plaatsvinden op 13 en 14 december in Eindhoven. In de FNA, zoals gewoonlijk. En uh, ik heb nog wel plek voor een nummertje voor het journaal.